De Olympische vlag is door Pyeongchang overgedragen aan Peking... waarover vier jaar de winterspelen worden gehouden. Noord-Korea staat open voor gesprekken met de Amerikanen. Volgens Zuid-Korea heeft de Noord-Koreaanse delegatie dat gezegd... tijdens de slotceremonie van de Spelen. Dan sprak de Zuid-Koreaanse president Moon met de afvaardiging. Eerder vandaag liet Noord-Korea nog weten... nieuwe Amerikaanse sancties tegen het land te beschouwen als een oorlogsdaad...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 De komende drie weken kunnen de ruim 21.000 mannen die zijn opgeroepen... hun wangslijm vrijwillig afgeven. Het weer zonnig, alleen in het noorden wat bewolking. Maxima liggen rond het vriespunt. Door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Vanaf vanavond in het noorden kans op wat sneeuw. Morgen en de dagen daarna komt de temperatuur nauwelijks boven nul. Woensdag en donderdag ligt de gevoelstemperatuur bij min 20. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk bij Leidsendam Vanaf Hoge Maden staat er 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A16 naar Breda bij Rotterdam op de parallelbaan bij rotterdam feyenoord 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In de plastic population, gingen we terug naar 88. Ja, een hele tijd geleden, elke hele tijd geleden dat wij het programma hebben gedaan. Goedemiddag, ooit Jan. Uh, goedemiddag en welkom thuis. Ja, de we zijn er weer na vier <laughs> maanden. Alsof de tijd ja, we, we gingen even op vakantie voor twee weken en we kwamen na vier maanden en weer, weer terug. terug. Maar je bent er weer. We zijn er weer. Ja, goedemiddag, joh. Dus.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 We're just friends. So don't go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 Zelf ik zat maar dingen gewoon is bij mij echt wel gek genoeg lijf verlaten zo loop ik te zwijnen laseren toch al dagenlang niet in de kroeg net als op het schoolplein voor de allereerste keer laat het bel me bellen deze jongen komt niet meer ver verliefd over mijn oren ondersteboven da da no call.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 is weer terug door de Jopataan in de Rappo -kleppo. Ja, Het is uh, twee over half drie. Tijd voor het uh, weer voor de komende dagen. Nou, ik heb de sjaal en de handschoenen heb ik al uit de kast gehaald. Want ik ben helemaal klaar voor de kou met Albert-Jan. Ja, en laat de komende, komende nachten de verwarming s'nachts gewoon een beetje aanstaan. Want het wordt wel erg koud naarmate ja, he? de week hè? vorderen. En zoals niemand het zal zijn ontgaan is, koning winter inderdaad begonnen.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 Ik zag dat Martin zijn schaatsen al te koop heeft gezet. Dus. Okay. Of heeft hij geen maatje 30? Die, die heeft geen maatje 30. <laughs> nee, hè? Dat zal mevrouw Martin wel zeggen. Ja, waarschijnlijk wel. Nou naja, ja, in ieder geval de winter die komt er toch nog aan, hè. En het eind van de meteorologische winter. Jawel. Dat was het, weer. het zand En hier is teaspoon. Pick it up, let it go, let it go Can you feel my pulse, I know not too slow Oh you move me, sexy, groovy Work my body, show me, do me now You don't know that I know You know that I know what you know So I know that I can do this No time to waste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 Shot each that line over no mountain. Yeah, fresh that each on like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Bake it on me. Try hey. the craving on me, get the beating on me on me. Wait on me. Try the cake on me, got the bacon on me. Wait. This is history and I'm making only only one link post. Range that thing. If it goes a million, that's me. Me, I was getting more. Baby. I Je hoort hem vandaag op zondag 25 februari. Wie vandaag 25 februari jarig zou zijn, Albert-Jan, dat is, uh, is George Harrison van de Beatles, de gitarist. Ja, die nou. zou vandaag jarig zijn, maar eigenlijk zou die gisteren al jarig zijn.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 It's gonna take a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 Dat was een de Single van Craig David en I'm Walking Away. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de divisie. De twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. Ja, en met Ajax duidelijk dus achter uh, uh, uh, liet om het niet te doen... Nul, 0 ...doen de wedstrijden die om half drie zijn, we gewoon in ieder geval wel. Momenteel tussenstand Feyenoord-PSV, 0 tegen 1. 1. En dan hebben we Willem 2 tegen Roda JC. Ook daar is gescoord, Albert-Jan.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 Wat ze gaan doen in het uh, tweede gedeelte, dat uh, gaan we uiteraard voor je in de gaten houden. Hier is Eminem, samen met Ed Sheeran. Truth in my lies, right now we're falling like the rain. So let the river run. He's coming home with his next scratch to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jacket. a sex addict, and she just wants to exact revenge and get back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 One turned into nightstand It was called some scrammed, Now we hunt tight and He found out, now she feels deserted and used Cause he left, so what he did it first to her too Now how am I supposed to tell this girl that we're through It's hard to find the words, I'm aloof Nervous and sued, I want us to hurt But what you deserve is the truth Don't take it personal, I just can't say this in person to you